En dat was de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codé. En goedemorgen en uh, welkom in het uh, vierde uur van de Nacht op 1. Zoals gezegd is dus tot half zes hebben we nog uh, muziek. Zometeen komt de muziek aan van Leo Sayer, ook uh, bij Zometeen Chicago. En een cover van, uh, gedaan van een nummer van Level 42, Something About You. Gedaan door de Carey Brothers en Laura Jansen. Komt er zometeen aan, maar eerst Daryl Hall en John Oates. Dit is Out of Touch 1984.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 Child but free, we remain tender together, not so in love, it's not so wrong, but only human De band is actief sinds 1967 en heeft meer dan 122 miljoen dollar verdiend met het maken van muziek. Je hoorde de trompetklanken van The band Chicago en Make Me Smile. Daarvoor ook nog de cover, dus inderdaad van Level 42. Something About You werd gedaan door Carrie Brothers en ja, mag toch wel zo zeggen, onze eigen Laura Jansen. Daarvoor openen we het uur van de Nacht op 1, het vierde laatste uur met Daryl Hall en John Oates. En dat was Out of Touch. Het volgende liedje dat gaat over als je iets wil bereiken dan moet je eigenlijk echt uh, ja, streven naar de top. Bergman Turner Overdrive schreef er in 1976 een liedje over. Het heet Looking Out for Number One.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 me, I'm walking out. Dat nummer gaat over de winkels en het entertainment gedeelte op Orchard Road in Singapore. Maar in werkelijkheid gaat het nummer over een nachtelijk telefoongesprek tussen Leo en zijn toenmalige vrouw Janice. En dit gesprek dat vond plaats in Londen. Leo C. hoorde je dus met Orchard Road uit 1983. Daarvoor ook nog Lisa Gunger. En oké, okay. zometeen focus op de wereld. Dan hebben we focus op Egypte. Een land waar natuurlijk veel gebeurd is de afgelopen maanden, maar ook nog steeds veel ontwikkelingen zijn. En daar gaan we zo meteen over praten. Na muziek van Paul weather. It all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 Jonathan Jeremiah hier in de Nacht op 1 Radio 1 met Happiness. Daarvoor ook nog Paul Weller en You Do Something To Me. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen praat ik met een, een nieuwe focusgast. En deze focusgast uh, die woont in uh, Cairo in uh, Egypte. En ik zeg een uh, goedemorgen tegen Ginger. Goedemorgen Ginger hallo, oh, Goedemorgen, Ja, ik weg. ja goedemorgen. het is bij jou ook, ook half zes in de, in de ochtend. Het is ook vroegdag voor jou. Nou, je bent dus een nieuwe focusgast. Je werkt al sinds 14 jaar je werkzaam als verpleegkundige in Cairo. En je bent ook mede oprichter van een verpleegtehuis voor ouderen. En dan nu werkzaam ook als supervisor. Ja, dat klopt. Dat is veel plezier. Ja, en kan je even, even kort vertellen, want je woont in een grote hoofdstad met meer dan 8 miljoen inwoners. Kan je omschrijven hoe je leeft in Cairo? Uh, ja, ik leef uh, met de massa. Nee. <laughs> ik uh, woon uh, heel goed hoor. Ik heb niks te klagen. Ik heb een ontzettend appartementje. Ik woon in het zuiden van Cairo. Uh, ik uh, woon op de grens met uh, arm en rijk. Als ik vanuit mijn woonkamer naar buiten kijk, zie ik... Uh, kijk ik op een betere wijze zeg maar en de andere kant op dan zie ik het volstrekt ander uitzicht met vrij veel armoede eigenlijk en dat laat mij in balans en verder ja het is een grote stad en altijd in beweging en ik vind het heerlijk. En je woont in een, in een, in een flat op de vijf twee en ook met een aantal gezinnen en dat is allemaal familie voor elkaar? ja dat klopt ja dat is uh, echt uh, dat is heel boeiend en ik moet je net van daar begrijp ik er echt helemaal niets van tegen mensen lijkt het een dus allemaal uitleggen van uh, ja dat is uh, weer een uh, een neef van die en die is getrouwd met uh, met uh, met de neef van die en ik weet, nou ja het is allemaal uh, ik begin niet na ja, ja. uh, een tijdje de aandacht op te krijgen wie wie is en wie de familie van. Het is gewoon één grote familie. Ja. maand geleden is een van de buurvrouwen bevallen van een meisje en nou uh, die is midden in aan de zoon van uh, een oom van haar en dat jongetje dat is acht. Het is echt ongelooflijk. Tjew. Uh, uh, dus dat is al een beetje geregeld. ik dacht ik dat het een was, maar ze zijn toch ook serieus. En ja. dat vind ik dan heel veilig, hè? Dat je in de familie trouwt. Dan, dan, dan kun je ruzie's beter oplossen en dan weet je wat je aan elkaar hebt. Ja, precies. Ja. Ja. Dus je krijgt het allemaal ook wel mee en zo, dat, dat familieleven van, van deze zes gezinnen. Word je daar ook ja, bij, een ik beetje. Krijg, ik krijg er heel veel van mee. Ja. Ja. En word je daar dan ook soms ik bij betrokken? Dat je... Tijd... Dat, je, dat je uitgenodigd wordt en zo? Ja, ja, ja. Ik word heel vaak uitgenodigd. En uh, je hoeft niet altijd ja te zeggen. Dus dat is ook al weer een opluchting. En ze weten nu ook dat ik niet altijd ja zeg. Maar het is ook Heel vaak heel gezellig hoor, dan word ik uitgenodigd om te komen eten of even een kop thee te drinken en het is gewoon ook heel super gezellig, ja. Ja, ja. Alleen moet ik soms dan, als ik de deur uitga of ik kom thuis, moet ik vijf of tien minuten extra incalculeren voordat ik thuis ben of voordat ik weg ben. Ja, omdat je nog even aan de praat gaat met de mensen. Ja, ik moet nog even praten en uh, ja, het is, het is heel erg gezellig. Ik, uh, ik vind het heel erg leuk en het geeft ook veel warmte. Het is echt uh, een familie die heel veel om elkaar geeft en ja, ik ben toch uiteindelijk heel westers, maar ik ben helemaal geaccepteerd en uh, ja, het erbij, bij zeg maar, ja, dus dat is heel leuk. Ja. Nou, je, je, bent dus, je werkt dus als verpleegkundige in in hoe, hoe ziet nou gemiddeld het werkwerk van jou eruit? Uh, nou, die brengt uh, voor mij op zondag altijd. De zondag is hier een, uh, een gewone werkdag, de, de weekend is hier of de vrijdag is vrijdag en sommige mensen hebben ook nog zaterdag vrij. Ik zelf ook vergezeld op mijn werk, dus van zondag tot en met donderdag mm -hmm. En ik uh, stap in mijn autootje rond de uur 7 in ochtend. En dan uh, ga ik naar mijn werk. En uh, dat is ongeveer een half uur te rijden in de ochtend. Als ik naar huis ga, gisteren heb ik anderhalf voor dat gedaan. Het verkeer zat in de um, Ja, Ja, uh, we hebben in het huis 25 ouderen, en daarvan. Uh, iedereen heel beroefend is. En wat uh, moeite er dus uh, yeah, die mensen te zorgen. En ik, uh, ik train uh, um, ik het naar jonge mensen om hoe uh, ze voor oudere mensen moeten zorgen. En ja, uh, yeah, een beetje supervisie over het geheel, over de zorg, maar ook over of er genoeg te eten en drinken doen, daar, de inkopen voor um, um, Medicijnen dus zorg ik dat die uh, ook genoeg te zijn voor iedereen. En uh, ja, nou, zo, zo ben ik uh, bezig. Ja. En, ja. en is er nou nog veel uh, verlopen in het verpleeghuis Komen er dan nog geregeld weer nieuwe mensen bij? Uh, ja, nou de, ja, het wisselt. We hebben een paar bewoners en die zijn er uh, toch al wel, wel zes of zeven jaar. En soms dan uh, ja, blijven mensen niet zo lang. Maar dan het, het, het, dat is omdat mensen komen te overlijden. Mensen zijn gewoon bij ons en... Ja, het, is, het zou een uitzondering zijn als iemand weer naar huis gaat. Ja. Wij, wij nemen de mensen die eigenlijk ja, niemand meer hebben die voor hen kan zorgen. Mm -hmm. En um, dat is ook zeg maar apart, want het is natuurlijk wat ik ook vertel over de familie hier: dat is allemaal sterke banden en je zorgt voor elkaar ja. als familie. Maar sommige mensen hebben geen familie: ja, of geen kinderen, of geen broers of zussen meer, of geen neef of nichten. Dat gebeurt gewoon. En dan is er niemand die voor ze zorgt. Ja, ja. En, uh, dus de, dat is het idee, dat we mensen uh, verzorgen die of niemand meer hebben of dat de zorg gewoon toch best wel zwaar is dat het niet meer kan thuis. Die, mensen die, die uh, ja, Daar zorgen wij voor. Ja. En, en hoe zit het dan met, met, de, met de taal? Ben je dat inmiddels al een beetje, een beetje machtig? Ik kan me voorstellen na 14 jaar dat het wel een beetje erin begint te komen, maar het, het lijkt me toch best wel een, moeilijk, een moeilijke taal. Ja, een, het is een hele moeilijke taal, moet ik zeggen, dat is waar, maar ik vind het heel erg leuk en ik spreek het ook wel aardig hoor. En um, ja, ja het, is, het is goed luisteren en, en ik moet soms wel echt nog wat vragen van, kan ik nog een keer zeggen, maar ik kan me aardig redden, ja. Ja, ja. Nou, er is voor de rest in, in Egypte veel gebeurd de afgelopen maanden. Um, nou, de, de, ja. Er is natuurlijk de, de Egyptische revolutie is geweest. natuurlijk een, een president die afgetreden is, uh, Ben Ali. Um, hoe, hoe is het nu met, met de mensen om je heen die je, die je spreekt? Hebben de mensen om je heen uh, in Cairo vertrouwen in de politiek, in het systeem? Ja, ik, ik denk het niet. Ik, uh, wat ik zie, ik, uh, ik, heb nu, ik ben net terug uit Nederland en, net verlof, en wat ik nu zie is dat het idee dat mensen het een beetje hebben opgegeven. Ik, kijk, die revolutie was natuurlijk het moment dat Vost-Nieuwe-Wark Het was een fantastisch moment. Het was echt ja, ja geweldig. Dat is waar, waar die demonstraties voor waren, dat hij af zou treden. Hmm. En, uh, nu, en, en ik denk dat mensen meteen ook dachten van nu gaan... Gaat er heel veel veranderen. Maar dat is niet zo. Kijk, als jij iets wil veranderen wat, wat, wat 30 jaar wat, wat fout was, dat verander je niet in een paar maanden. En, uh, dus ik heb het. Ik, en de mensen daarin al teleurgesteld zijn. En dat ze dat gewoon meteen hadden gebeeld, Van nu is alles anders. Maar dat is niet zo. En, ehm. Uh, ja, ik heb, het is een soort, soort gelatenheid, leek wel. Zo van, nou, en, en dat, dat vond dat vo, dat ik 30 jaar gehad die gelaat mij van, nou het is nou eenmaal zo, en, en het lijkt alsof mensen dat gewoon ook nog niet kunnen. Hè? Zo van, nou we gaan zelf niet ervoor kiezen en we gaan er het beste van maken, dat kennen mensen ook niet. Dat, dat hebben ze nooit geroepen, ze hebben nooit moeten nadenken over politiek. Nee, nee. Dus het is iets wat, wat is heel te laag op gang is. Uh, ...moet gaan komen als dat het komt. Ja, maar, maar goed, er zijn nu veranderingen. Het is allemaal natuurlijk bewerkstelligd. Hè. En, maar, maar betekent dat dan gewoon dat het ook weer een beetje die gelatenheid ...over de gemiddelde Egypte naar heen komt van... Nou ...goed, het is nu zo en laten we maar weer het beste van maken. Maar dat, het, dat ze net dat extra duwtje, dat, dat, dat ze dat even nodig hebben... ...maar dat, dat dat er net niet in zit? Ja, dat hebben ze, dat hebben ze denk ik zo echt nodig. Kijk, en... Ik moet niet vergeten, mensen, het grootste gedeelte van de bevolking is, is arm een, uh, en je hebt een groot percentage dat leeft onder de armoedegrens En ehm, um, wil um, ik het kwijt wat ik moet zeggen. Um, Weet je, die, die willen in één keer, die hadden dat, denk ik, in één keer verwacht dat het zou veranderen en dat is niet gebeurd. En uh, het is er voor mij nog helemaal niet beter op geworden zelfs, want de economie gaat helemaal niet goed. Het gaat helemaal niet goed, dus uh, we verliezen een hier elke dag uh, door, uh, door zaken wat niet meer goed gaat of het uh, toerisme ligt helemaal stil. Dus de inkomsten van het land is zo'n stuk achteruit gegaan, dus de mensen zijn er nog helemaal niet beter op geworden. Nee. En, en, en hoe spelen dan de politieke partijen daarop in? Zijn die dan nu echt al een beetje uh, bezig? Ja, die spelen daar heel goed op in. Ja? En hoe doen ze dat? Uh, tenminste, de politieke partijen, uh, je hebt er maar een paar, plus die erkend worden. Kijk, de, de groep die de revolutie in gang heeft gezet is een, is een hele kleine groep. En die is ook niet goed ge nog georganiseerd. En ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog niet weet of ze al een erkende politieke partij zijn. Dus die kunnen ook nog niet zoveel. Dus in september zijn de verkiezingen. Mm -hmm. En ik denk dat die groep die dat die nog niet zo heel veel stemmen gaan krijgen. Want daar zijn ze nog te klein en te ongeorganiseerd voor. Maar je hebt wel uh, ja, de moslimbroeders. En die partij die is nooit erkend geweest door de regering van Groesnieuw-Bark. Maar ze gisteren dat is de kracht van die jaren eruit van erkend is. En die spelen daar wel op in, op uh, ja, wat, wat de mensen willen. En, en ik, ik neem aan ook oprecht van dat ze iets willen gaan doen aan de armoede. En dat er geld komt en dat het beter zou gaan met de mensen. Ja. En, en hoe doen ze dat vooral? Doen ze dat dan op straat door uh, pamfletten uh, of, of posters en zo op te hangen? Of is het ook vooral echt via de media dat er ook berichten in de krant staan en, en wat ze campagne voeren? Ja, uh, media. ja, media. En uh, posters heb ik nog eerlijk gezegd niet gezien uh, van, van die partijen. Nee, dat is niet heel erg. Nee. nou Nu zullen binnenkort ook, uh, zal de, de Mubarak en zijn zonen voor de rechter gaan verschijnen. Is dat uh, belangrijk voor het ja. volk dat dat gaat gebeuren? Ja, ja dat is heel erg belangrijk ja, hoor. Het leek er even op dat, volgens uh, Mubarak, dat hij vrijgelaten zou worden. En uh, toen is, het meteen, is er meteen ook weer een hele grote demonstratie afgekondigd. Dat is nu twee uh, of drie weken geleden. Ze dus van, nou uh, dat kan echt niet. En, en nee, het is wel heel erg belangrijk. En Zijn, uh, Jones, uh, ja, die hebben, zo, die hebben zich zo verrijkt, de hele familie heeft zich zo ontzettend verrijkt. En uh, ja, ook, uh, dat, dat, nee, daar komen ze echt niet mee, dan mag ze hopen dat ze daar echt niet mee wegkomen. Nee, nee. En dat willen mensen ook niet. Nee, en, maar als ze dus berecht worden, dan is dat voor het volk ook een stukje, ja, toch een stukje misschien, uh, uh, ja, dat ze daar vrede mee hebben. Een stukje, ja, hoe moet ik het noemen, een verzoening. Uh, ik hoor je niet meer. Uh, voor, voor het volk van Egypte, de gemiddelde Egyptenaar, dat het, dat het dus belangrijk voor ze is, is het dan een stukje uh, dat ze zeggen van, nou goed, hij krijgt dan ook soort zijn deels, een strafje, wat hij, wat, hij, wat hij verdiend heeft? Ja, ja. Ja hoor, ik, uh, ik ontmoette een vrouw hier uh, in het gebouw woont en uh, die was tijdens, dat was echt heel apart. Ik was hier dus bij de mensen beneden toen het nieuws bekend werd, dat het was niet op waar ik ging aftreden. En toen gingen mensen huilen en ik was heel erg blij, ik is fantastisch, dus hebt, wat krijgen we nou? Maar ik denk, die mensen zijn dus, ze, ze, ze, ze met hem opgegroeid, en zijn met groot geworden, dus ze waren heel erg verdrietig. Ja. En uh, maar een, paar, een paar dagen later of zo dat toen, of in de tijd daarop dat het aan het licht kwam van um, hoe ontzettend corrupt hij is geweest en zijn regering en zijn familie. Um, ja, dat, uh, dat, dat die mevrouw zegt: Oh nee, ik ben toch wel heel erg blij dat er nu iets gaat gebeuren. Want het is gewoon heel erg wat hij allemaal gedaan heeft. En zo denken wel meer mensen. hoor. nadat heel veel dingen aan het licht zijn gekomen, vinden mensen echt wel dat hij bericht moet worden. Ja. ja, ja. En zal dat ook echt een zaak worden die, die zeg maar, publiek, publiekelijk ook op de televisie te zien zal zijn? Of zal dat het grootste. Ja, ik, dat weet ik niet. Kijk, kijk hier in het Midden-Oosten zijn mensen natuurlijk wel heel erg op. Um, en dat is het wel het punt dat je nog wel een punt van een eergevoel, hè. De eer van, van iemand dat is zo ontzettend belangrijk. Ja. En kijk, mensen zijn mensen die zeggen, ja, hij was toch wel de president, dus we moeten hem dan misschien toch wel een beetje netjes behandelen. Ik denk niet dat het iets gaat worden wat op de tv gaat komen. Ik denk het niet. Nee, nee, nee. nee. Nee, ik, voor de mensen die het inschakelen, ik praat dus met Ginger in, in Egypte. Je woont dus in, in Cairo. En je hebt dus ook na de, de, de Egyptische Revolutie te maken gehad met een soort van avondklok. Hè, die is ingesteld. Ja. ja. En, en hoe was dat om, om, om te leven onder een avondklok? Heb je daar echt nog veel mee te maken gehad? Heb je daar zelf in je werk, uh, dat, je, dat je naar je werk toe reed, nog, nog mee te maken gehad? Of s'avonds bijvoorbeeld, dat je niet weg kon? Ja, maar tijdens de Revolutie heb ik heel veel mee te maken gehad. Want toen dat was de avondklok van ochtends negen uur tot vanmiddag drie uur. Dus het was toen ook heel erg onveilig op straat. Nou, dat was ook de reden. Want de politie was weg. En ik zelf kon niet uh, naar mijn werk toe. Dat, dat was... Dat, dat, die haalde gewoon helemaal niks uit. En ik moest ook over het dag Ik kon elke dag over het dag Dus ik kon gewoon helemaal niet naar mijn werk. Nee, nee. En uh, het was ook onveilig. Het, het, uh, ja, ik... Het, het, het was een rare tijd en voor mensen ook wel heel lastig. En, uh, maar wat wel uh, heel erg leuk was om te zien is dat tijdens die avondklok, uh, dat mensen overal burgerwachten instelden. Dus van ja, er is geen politie meer, maar dan moeten we zelf dan gaan op hebben, doen, ja. En onze huizen en onze familie beschermen. Ja. Uh, de mannen uit de straat, zeg maar, die bleef de hele nacht op. En op alle van de straten waar de vuurtjes zijn, zaten mensen het beter gewoon om, om op te letten, zeg maar. En uh, na een tijdje werden mensen het wel gezakt hoor. Van, zeg het, we willen ons gewoon een leven weer oppakken. Mm -hmm. En ik denk dat het toch wel drie weken of heeft geduurd voordat we, of vier, dat we redelijke tijden hadden. Van, van ochtend zes en dan tot avond tien. Maar inmiddels is, is de klopt van s'nachts twee uur tot de volgende ochtend vijf uur. Dus met de dierentjes. Ja, dus je ja. merkt er al niet zo heel erg veel meer van. Nee. Nou, de verwachting is dus dat volgende week woensdag die avondklok uh, zullen ze dan gaan opheffen. Uh, maar wat, wat gebeurt er als je, wel, ja. als je wel, zeg maar, in die tijden je buiten begeeft? Heb je dan kans dat je opgepakt wordt? Nou, nu... Ja, officieel uh, is dat zo. Dat je opgepakt zou moeten worden. Maar uh, ik, ik geloof, kijk, ik gik er naar de aardag, na die zijn soepel met tijd, dat... Uh, He, dat kan altijd wel een paar minuutjes of een half uurtje, dat kan er allemaal wel bij, dus uh, officieel zou je opgepakt moeten worden, ik heb meegemaakt dat tijdens het, de, uh, de avondklok van de kinderen hier op straat aan het spelen waren, en er is echt niemand die er iets van gaat zeggen worden, of dat er iets uh, gebeurd, was. Nee. ja, ik, ik kijk, ik, ze hebben hem ingesteld, met name ook toen nog zoveel gedemonstreerd werd, en ik geloof dat toen, wel een keer mensen zijn opgepakt, omdat die nog na de avondklok op straat waren. Maar die zijn ook weer vrijgelaten. Ja, ja, ja. Zijn er verder nog ontwikkelingen gaande die je, die je wil bespreken, die je, die je opvallen in het dagelijks leven in Cairo? Uh, ja, nou, uh, ik... Ik ja, ik, ik wil dat ik aan het begin zei van dat ik misschien er niet meer zoveel van ben. Van de revolutie is niet helemaal waar. Ik heb wel het idee dat... Dat mensen uh, toch wel een gevoel van vrijheid hebben. En uh, dat ze daar ook wel blij mee zijn. Toch wel ja meer kunnen zeggen wat ze willen. Wat wat, wat nooit mocht. En dat is uh, ja dat is gewoon heel mooi. Dan moeten mensen nog wel weer leren omgaan. Van nu mag ik echt zeggen wat ik wil. En ik mag het ook niet eens zijn met iemand anders. Dat is ook iets mm -hmm. nieuws voor de mensen hier. Yeah, yeah. Uh, ja, ik uh, dit is een, een prachtig land en het zijn echt prachtige mensen. En uh, ik, ik hoop van harte dat het de goede kant op gaat. Ik hoop het en ik, uh, ik bid het. En uh, ja, het zijn kostbare mensen en ik, ik hoop dat, uh, ja, dat mensen hier dat ze het beste gaan krijgen. Ja. ja. ja. Nou, mooie, mooie laatste, laatste woorden zo. Je gaat uh, straks natuurlijk weer aan het werk in het, uh, uh, in het uh, verpleegtehuis. Ja. Er staat een werkdag voor jou uh, voor, voor de boeg. Ja hoor, ik ga zo, ik denk dat het nu mijn tijd is om op te staan. Ja, ja precies. Ja, dus ik ga straks uh, naar mijn werk, ja. Ja, nou Ginger ik wil je bedanken voor je, voor je tijd. En ik wil je een, een fijne dag wensen in uh, Cairo als je vandaag weer aan ja, het werk gaat. graag gedaan. En uh, graag tot de volgende ja, keer. graag gedaan hoor. Bedankt voor je tijd. Ja hoor, graag gedaan. ja en, en tot zover uh, Focus op de Wereld. Wij gaan uh, naar muziek van The Sweet. Dit is Funny Funny. Uit 1990, Olita Adams en The Rhythm of Life. En daarvoor zit ook nog de suite met uh, Funny Funny. En uh, tot zover uh, de nacht op één. Uh, meer informatie over het programma kan je vinden op eo.nl/slash denachtop één. Zometeen na 6 uur het laatste nieuws in het Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. En voor nu een prettige dag gewenst. Dit is Crowded House. Four seasons in one day, lying in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 Zijn we...